Bijvoorbeeld bij het haardvuur van Jean Chatenet.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 En een salutumakker. Uh, uh, ja, ja, ja, tot ziens. Ja. En dat Cecile terug weer ja, gezondheid heeft. Ja, weggewezen eh. nu. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Ja. Wie is die dronkelop? Oh, een vriend. Hij heeft me vanavond teruggebracht en... Uh... Ja, ik heb mijn auto in Parijs achtergelaten.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 Zo erg ziek zelfs, dat jij me hebt opgebeeld om hem te vragen zo vlug mogelijk te komen. Dat is niet waar. Nee, nee, ik heb niet getelefoneerd, Alain. Ik heb hem nooit gevraagd om te komen. Dat is niet Cecile, waar. Cecile, je weet toch? Zo heb ik het nooit gewild, nooit. Je staat. Je staat. Je staat. Je staat. Nee. laat me gerust. Laat me, ik vraag me niet aan. Ik hoor je roepen tot boven. Rustig, rustig maar. Ah. Ik ga je op. Nee, aan. ik wil er geen. Kom, kom, kom, kom. Nee. Kom weet ik, dat u niet kunt slapen zonder slaaptablet. Doe wat Marina zegt. Ze nee, zin. ik wil geen. Ah, dat is die stommeling van een Robert die zijn regenjas komt halen. Kom vrouw, kom in naar boven. Die vriend van meneer die moet u zo niet zien. Ga openmaken, Marina. Het is Robert niet. Wat bedoel je, Sisse. Hoe weet je dat? Ik weet het. Kom binnen, Raymond. Kom binnen. Goedenavond, Sissé. Dag, Raymond. Goedenavond, meneer. Meneer. Alain.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 Maar geen nood, ik heb alles gevonden wat we nodig hebben. Zo, hier is de whisky. Graag, alsjeblieft. U bent dus naar hier gekomen om ons iets te vertellen, nietwaar? Wel, begin me. Ik luister. Het enige waar ik bang voor ben, is dat. Nee, in... ja, ik voel me prima. Geloof me. Uitsteken. Ga uw gang, waarde vriend.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 Nu begint hij weer een detectiefje te spelen. Ik ben inderdaad nog niet klaar. Er komt nog een epiloogje. Wilt u het meisje gaan halen dat ze Cecil verzorgt? Marina? Doe het. Waarom? Kom aan, man. Haal dat meisje erbij. Doe wat hij vraagt, hè? In wat voor een weer? Man toch als, als ik ooit... Ja. Nee. Laat maar zitten. Waar wil je naartoe, man? Ga met mij mee naar Canada, Cecil.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 En vergeet ons. Dan zijn ze. Als je nog altijd bij die oprichter wilt blijven na hetgeen ik je nu zal vertellen, dan zal ik weggaan je proberen te vergeten. Cecil? Weet je het zeker dat je nog met hem wil spreken? Nog even naar mij luisteren is het ene wat ik vraag, Cecil. Hier zijn we dan. Marina, de Groot Inquisiteur wil je je bicht afnemen. Maar...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 Wanneer Cecile op consultatie ging bij dokter Raffaeli, ging u altijd mee. Maar af en toe ging u ook wel eens alleen. Zat al een hele tijd voor Marina bij u in dienst, maar niet waar. Maar, dat was waarschijnlijk om uw keuze te maken, zeker? Nu gaat u te ver. Toch is Marina uw metresse geworden. Al minstens twee maanden geleden en dat in omstandigheden... Ja, waar ik beter over zwijg. Wat? Alain? Die man is compleet geschift. Ik, ik, ik gooi hem eruit. De comedie heeft lang genoeg geduurd. Momentje, chatelier.